Ik ben een ik woon aan de Malingstaart. Ik wil het getuigenis vertellen vanmiddag wat mij overkomen is. Vorig jaar, de 23e mei, ben ik overvallen hier. Het was nog heel vroeg in de morgen, het was acht uur. Ik, ik heb een vogeltje en ik heb er een kleedje leggen. Ik dacht, dat zal ik even vogelkorfers komen, ik ga het kleedje even uitklappen bij de voordeur en ik heb de deur goed dicht gedaan en ik ging in de keuken ik dacht hoor ik wat bij de deur en in één keer stond er zo'n overvaller voor me een klein ventje, buitenlander met een klep op in ogen ver in ogen, donkere kleren na, geen pizza ik schrok me kapot ja hij zei, geld, geld, geld. Nou, ik wist niet waar het me over kwam. Ik stond daar paf stil. Hij wil geld hebben. Nou, ik dacht, ik heb een 20 euro in mijn portemonnee. En die portemonnee, die ligt in de slaapkamer. Dan moet ik daar maar naartoe. Ik had een heel klein keukentje, dus ik liep vlak bij hem langs. Maar hij, hij liep achter mij aan. Dus ik pakte mijn portemonnee. Ik gaf hem die 20 euro over bank was. Die, uh, die, die zou ik eruit halen en nummer. Ik zei uh, 1113. Maar dat was het niet. Ik heb een heel ander nummer. Ik dacht, ja, dan haal jij mijn geld van de bank af. Ik dacht, dat doen we niet. Maar toen ik in de, toen, toen, toen, toen ik in de keuken stond, toen stond, haalde hij een heel groot mes tevoorschijn. Ik was wel, ik heb, ik heb vier, drie getrouwde kinderen. En een dochter die woont hier vlakbij me. Ik denk, jongens, jullie moesten met elkaar eens weten hoe ik hier aan toe ben. Ik denk, ik kom hier in een, een grote plaats bloed te leggen. Misschien dood. En wie zou mij hier vinden? Maar ik bleef zo rustig. Zo rustig, ik was de rust zelf. Maar omdat ik een kind van de Heer Jezus ben. De Heer die zette mij op dat moment beschermen bescherm engel om me heen, dat, dat merkte ik gewoon. Ik was zo rustig, dat ik ben gewoon naar achteren toe gelopen. En ik heb hem dat, wat hij vroeg, dat heb ik gegeven. Ik was de rust zelf, ik ging naar achteren toe. Ik heb hem alles gegeven wat hij, wat hij vroeg. Maar niet nummer me natuurlijk. En hij, hij liep weer weg. Maar op dat moment, ik was wel ontzettend zenuwachtig. Ik dacht, oh, het had mij hier wat overkomen, kind. Ja, zo liep hij ook weer de, de straat op. Hij pakte zijn oude fiets en hij liep weg. Nou, ik dacht, dit is hier wat. Ik heb mijn zoon opgebeld. Hij zei, moeder moet direct de politie bellen. Nou, hier zijn twee polities geweest. En hij zei, hoe zag je eruit? Ik zei, sowieso. En de smiddags hebben ze hem gepakt. Zo. Hij staat de smiddags hebben ze hem uh, vastgezet. En na 14 dagen moest ik, riepen uh, ze mij op. De politie kwam weer even naar de stilpolitie. Ze zei, wilt u even kijken dat hij het is? Nou, ik ben meegegaan. Uh, niet, niet, niet een politieauto, maar een gewone, gewone auto. Want dan is ook dat voor die mensen allemaal. Een burgerauto. Precies. Ja. En toen ben ik meegegaan. politiebureau politiebureau vier was hoog. Ik ben teruggegaan en toen hebben ze mij ook gevraagd, wat denkt u zou dit zijn? Nou, ik denk, 95%, 95 wel. Maar jij, ja, ik moest mijn handtekening zetten en dat wou, dat wou ik niet doen. Want ja, ik wou het wel doen, maar ik heb ook gezegd, 95%. Maar ik denk dat ik mijn handtekening zet. Dan, dan zeg ik, ja, die jongen heeft dat gedaan. Ik, ik, ik dacht wel dat hij het was, maar ik wist het niet zeker. Mm -hmm. Nou, hij zei, we zoeken het verder dus wel uit mevrouw Van Halen, nou, we zoeken het wel uit. Dat is allemaal wel goed. En toen is daar zondag overheen gegaan. Dus maandagsmorgens... de belde ze een mevrouw... ...mij op van Almelo. Ze zei, mevrouw, wat heb ik gehoord? Wat is u overkomen? Ja, ik zei, ik heb hier een overval gehad. Ze zei, heeft u hulp nodig? Want wij zijn vertrouwende team. Nou, ik zei... ...ik vind heel fijn dat u belt. Dat vind ik straks zeer op prijs. Maar ik heb de hulp niet nodig... Want ik ben een kind van de Heer Jezus. Ik zei, de Heer heeft mij zoveel bescherming gegeven. En zoveel rust en vrede. En zo, zo ik, ben, ik heb de Heer Jezus gewoon ervaren, die rust. En ik ben zo blij dat de Heer Jezus mij zo geholpen heeft. En daar dank ik de Heer Jezus voor, want ik heb de Heer Jezus heel erg lief.